Lang geleden in een klein dorpje leefde een oude speelgoedmaker genaamd Gepetto. Hij maakte houten speelgoed en verkocht het. Alle kinderen waren dol op zijn aantrekkelijke en kleurrijke speelgoed. Gepetto wilde altijd zijn eigen kind hebben. Vandaag maak ik een prachtige jongenspop... die ik zal behandelen als mijn kind... Geppetto zocht naar een mooie boomstam in het bos en vond al snel een kleine, dennenboomstam. Aha, dit is precies de perfecte waar ik naar op zoek was. Geppetto droeg de boomstam als een baby op zijn rug en bracht hem naar zijn huis. Hij legde het op tafel en begon te kerven. Met zijn kunstzinnige handen begon het al snel de vorm te krijgen van een figuur. Eerst verscheen het hoofd van de pop en toen zijn armen en benen. Geppetto maakte uiteindelijk de mooie poppenjongen helemaal af. Oh, wat een knappe jongen heb ik gemaakt. Je doet me denken aan mijn jeugdzoon. Ik zal je nooit aan iemand verkopen. Ik zal je Pinocchio noemen, mijn zoon. Het was avond. Geppetto ging slapen met Pinocchio tegen zich aan. Geppetto viel in een diepe slaap... omdat hij moe was van het harde werk... en dat hij de hele dag al had gedaan... Plotseling verscheen er een vee. Geppetto, je hebt veel kinderen geluk gegeven met je creatieve speelgoed. Ik beloon je met een speciaal geschenk voor je nobele werk. De vee zwaaide met haar toverstaf over Pinocchio en wat een verrassing. De pop begon zelfstandig te bewegen. Hij sprong direct uit bed en boog eerbiedig voor de vee. Dank je vee, je hebt me een leven gegeven. Nu kan ik lopen. Ik kan dansen. Ja, mijn vriend, nu je levend bent, moet je een goed kind zijn. Val je vader niet lastig en luister altijd naar hem. Als je jezelf bewijst een goed kind te zijn, zal ik je een speciaal geschenk geven. Oh, echt? Ik zal altijd naar mijn vader luisteren. Pssst. Je vader slaapt. Stoor hem niet. Verras hem maar 's ochtends. Toen Geppetto de volgende ochtend wakker werd, zag hij Pinocchio naast hem zitten... naar hem staren en met zijn ogen knipperen. Oh, mijn... mijn pop leeft. Mijn Pinocchio leeft. <laughs> ja, vader, ik leef. Geppetto knuffelde Pinocchio. Ik kan het niet geloven. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest. Geppetto en Pinocchio begonnen samen gelukkige tijden te beleven... Het was tijd voor Pinocchio om naar school te gaan. Vader, nu ben ik oud genoeg om naar school te gaan, zoals alle andere kinderen. Geef me alsjeblieft boeken en een potlood. Natuurlijk, ik zal het snel voor je halen. Geppetto had niet genoeg geld om spullen voor school te kopen. Daarom verkocht hij zijn enige jas en gaf het geld aan Pinocchio. Maar vader, waar is je jas? Oh, die heb ik vandaag niet gedragen. Hij is nu te oud en gescheurd. Ik draag hem niet zo graag meer. Ga nu, lieve zoon. Leer goed en maak me trots. Dank je, vader. Doei, tot ziens. Pinocchio was met vreugde op weg naar school... en zag onderweg alle winkels, de mensen en de marktplaatsen. Plotseling zag hij een samengekomen menigte. Hij slaagde erin om zich een weg naar voren te banen... en kwam erachter wat er aan de hand was. Oh! Hij zag een grote, kleurrijke tent... Het was een circus tent. Een clown stond bij de ingang. Pinocchio stond op het punt naar binnen te gaan toen de clown hem tegenhield. Je mag niet naar binnen zonder kaartje. Pinocchio dacht een tijdje na en haalde het geld tevoorschijn dat vader hem had gegeven. Neem dit geld en geef me het kaartje. De clown gaf hem het kaartje en Pinocchio ging enthousiast de tent in. Een tovenaar was bezig met een magische show en een beer reed op een eenwieler... Pinocchio stond versteld. Wauw, wat is dit een geweldige plek. De circusmeester zag hem vanuit de vleugel. Oh, is dat een levende pop. Ik ga hem grijpen en hem laten spelen in mijn circus. Nu hoef ik geen poppenspelers te betalen voor poppenvoorstellingen. Zodra de show voorbij was, hield hij Pinocchio oh. tegen om te vertrekken. Verlaat het circus nog niet. Nu zul je een deel uitmaken van het circus, mijn levende marionet. Laat me los. Ik moet naar school. Waarom ben je dan hierheen gekomen in plaats van naar school te gaan? Het spijt me. Ik heb tegen mijn vader gelogen. Hij gaf me geld voor boeken en ik heb het allemaal gebruikt om het kaartje te kopen. Ik zal het nooit meer doen. Laat me alsjeblieft gaan. Ga maar en wees een goede jongen en lig niet nog eens tegen je vader. De circusmeester gaf hem vijf gouden munten om boeken te kopen. Oh, dank je. Je bent zo vriendelijk en vrijgevig. Pinocchio pakte de munten en rende vrolijk weg. Terwijl hij op zijn weg was, zagen een sluwe kat en een hebzuchtige vos de munten in Pinocchio's hand en hielden hem tegen. Oude jongen, waar ga jij zo snel naartoe? Ja! Ik ga naar de markt om schoolboeken te kopen. Wow. Schoolboeken? Waarom denk je niet aan hamburgers kopen en... Uh... En ijs? En kun je dat met ons delen, miauw? Ah ja, uh, maar ik heb niet zoveel geld, hoor. Deze jongen ziet er zullig uit. Wij kunnen hem behoven. Natuurlijk heb je dat. Je hebt vijf gouden bunten. Die kun je planten en dan groeit er een boom van geld uit. Oh, is dat mogelijk? Ja, Jazeker. natuurlijk. Kom met mij mee. Ik zal je een goede plek laten zien om de munten te planten. Miauw. Pinocchio geloofde het en volgde de kat en de vos. De vos vluchtte heimelijk weg zonder opgemerkt te worden. Na een tijdje gelopen te hebben kwamen ze bij een boerderij aan. Miauw, ik denk dat dit een goede plek is. Miauw. Pinocchio groeve gat. Hij liet snel alle munten in het gat vallen en vulde het met aarde. Ah, nu zal er een boom groeien en kan ik boeken kopen. En ook een jas voor mijn vader. Ik zal ook hamburgers en melk en ijs voor jullie halen. Jij dwaas, ga weg! Dit zijn mijn munten, miau! Uit angst deed Pinocchio een stap achteruit en viel in een grote kuil. Kat! Kat, help me! Kan iemand me helpen? Het was de valstrik die door de vos was voorbereid. Ah, denk je nog steeds dat ik hier ben om je te helpen? Ah, suffert. De kat en de vos haalden de munten uit het gat en ontsnapten. Pinocchio bleef helemaal alleen achter. <lacht> Wat heb ik gedaan? Ik geloofde in de verkeerde mensen. Ik luisterde niet naar mijn vader, dus de kat en vos hielden me voor de gek. Ik verdien dit. Oh, oh, oh, oh. Plotseling verscheen de vee. Wat is er gebeurd, Pinocchio? Hoe ben jij in deze kaal gevallen? Ik... Ik ging schoolboeken kopen. En twee sluwe dieren vingen me en gooiden me in dit gat. Toen stalen ze mijn gouden munten. Zodra hij dit zei, begon zijn neus langer en langer te groeien. Uh... Wat gebeurt er met mijn neus? Waarom groeit hij? Omdat je gelogen hebt. Je neus zal langer worden elke keer als je een leugen vertelt. Pinocchio schaamde zich en sprak de waarheid tegen de vee. Toen hij de waarheid begon te zeggen, begon zijn neus normaal te worden. Nu je de waarheid spreekt, zal ik je bevrijden en je naar uw vader laten gaan. De vee zwaaide met haar toverstaf over Pinocchio en hij vloog uit de kuil. Dank je, lieve vee. God zegen je, wees een goede jongen, ligt nooit meer. Pinocchio begon naar huis te lopen. Onderweg ontmoette hij zijn vriend, Romeo. Wacht, wacht Pinocchio. Waar ga je zo snel naartoe? Ga met me mee. Ik ga naar het speelgoedland. Speelgoedland? Waar is dat? En waarom zou ik daar naartoe gaan? Het zit vol met speelgoed en snoep en chocolaatjes. Geen ouders om je daar uit te schelden. Niemand om je te onderbreken tijdens het spelen en geen studies. Dat klinkt geweldig. Laten we gaan. Pinocchio sloot zich aan bij zijn vriend en ging naar speelgoedland. Pinocchio en Romeo begonnen met het eten van snoepjes. Yeah, yeah, yeah. Daarna gingen yeah. ze spelen op attracties en hadden plezier met het spelen met speelgoed. Ze bleven vele dagen in speelgoedland. Op een dag voelde Pinocchio dat zijn lichaam bezig was te veranderen. Hij had een staart en grote oren als een ezel. Ah, uh, wat gebeurt er met me? Er is iets niet in orde met deze plek. Op een afstand zag hij een man ezels drijven. Loop sneller! Ik zal jullie op de markt verkopen, sukkels! Pinocchio besefte dat het een truc was... Speelgoedland werd eigenlijk bestuurd door een boze ezelhandelaar. Hij lokte kinderen met snoep en speelgoed... en veranderde ze vervolgens in ezels en verkocht ze op de markt. Pinocchio rende zo hard hij kon weg van de plek. Hij hoorde wat geroddel toen hij de markt in het dorp bereikte. Heb je het al gehoord over Geppetto? Hij zocht in het hele dorp naar zijn zoon. Maar hij kon hem niet vinden, dus ging hij naar zee om hem te zoeken. Ja, en ik heb gehoord dat zijn boot in de stroom is gezonken. Wat verdrietig. Toen Pinocchio dat hoorde, voelde hij zich erg verdrietig en schuldig. Dus hij rende naar de zee en sprong erin zonder bang te zijn te verdrinken. Zodra Pinocchio zijn egoïsme van zich afwierp, veranderde hij terug naar zijn normale zelf. Geen staart en lange oren meer. Omdat hij van hout was, dreef hij. Hij zwom en zwom zonder te weten waar hij naartoe moest. Toen hij het midden van de zee bereikte, kwam er een grote mond uit het water en slikte hem door. Ah! Het was een grote walvis. Oh, waar ben ik? Het is hier helemaal donker. O, oh, vader, wat heb ik gedaan? Ik wou dat ik je nog één keer kon ontmoeten. Natuurlijk, mijn zoon. Ik ben hier voor je. Vader, Pinocchio... De vader en zoon knuffelden elkaar. Het spijt me, vader. Ik heb tegen je gelogen en je geld uitgegeven om het circus te zien. Pinocchio vertelde hem het hele verhaal eerlijk. Het is goed, mijn zoon. Ik vergeef je. Nu moeten we je ontsnappen. Maar hoe? Vader, je hebt een lucifer doosje, toch? Ja. En we hebben zoveel scheepswrakken hier binnen drijven? ja. Ik steek dit hout aan en kook de vissen die deze walvis heeft gegeten. Dat is hoe ik in leven bleef. Oké okay, dan, we moeten vuur maken met al het hout in zijn maag... tot de rook zijn keel en neus bereikt. Goed idee, Pinocchio. Ik had het eerder moeten doen. Ze verzamelden een grote hoop hout en staken het aan. Er kwamen enorme vlammen en zwarte rook uit het vuur... De walvis begon een brandend gevoel in zijn maag te voelen. Hij hoestte en gooide Geppetto en Pinocchio eruit. Beiden zwommen naar de kust. Pinocchio, jij hebt ons gered. Ik ben je zoon. Het is mijn plechtje te beschermen. Ik ben trots op. Op dat moment verscheen de vee. Pinocchio, eindelijk heb je bewezen dat je een goede zoon bent. Je hebt je vader gered. Zoals ik je al eerder vertelde, geef ik je een speciaal geschenk. De vee zwaaide met haar tovenstaf over Pinocchio. Uh, er klopt iets. En mijn huid. Ik ben een mens geworden. Mijn hart klopt. Oh vee, je gaf me een zoon. Bedankt voor je vriendelijkheid. Het is voor je goede werk. Als je goede daden doet zal het universum altijd zijn zegeningen over je uitstorten. Daarna leefde Pinocchio en Gepetto gelukkig... en maakten ze meer mooi speelgoed voor alle kinderen...